Ook werden drie mensen aangehouden, drie voertuigen in beslag genomen en werd 80.000 euro aan openstaande boetes geïnd. De politie haalde auto's en kleine vrachtwagens van de weg. Die werden onderzocht op verborgen ruimtes waar drugs of geld in was verstopt. De politie wilde met de controle ondermijning aanpakken. Ook werd een pand in Uden doorzocht. Daar vond de politie drugs, geld en een verboden wapen. Om sluitingen te voorkomen krijgen spoedeisende hulpafdelingen vanaf 2027 structureel geld in plaats van per behandeling. Demissionair minister Bruin van Volksgezondheid zegt dat de afdelingen dan niet meer afhankelijk zijn van hoeveel patiënten er komen. Vorig jaar werd bekend dat de spoedeisende hulp in Heerlen sluit en ook in Haarlem en Terneuzen is het voorbestaan niet zeker. De politie in Best heeft vannacht twee jongeren van 13 en 14 jaar aangehouden in een auto... Agenten zagen de auto van de tieners een onverwachte draai maken en er met piepende banden van doorgaan. De politie zette de achtervolging in, waarbij de tieners meerdere keren door rood reden en een snelheid van 130 km per uur bereikten. Uiteindelijk werden ze gepakt toen ze te voet probeerden te ontkomen. De auto waarin ze reden bleek gestolen te zijn. Het weer vooral in het noordwesten en zuidoosten buien met lokaal kans op onweer. Morgen opnieuw kans op stevige buien bij maximaal 17 graden.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 Together as one. Mix. Merge. Dancing together as one. Magical ties created by the beat. Camaraderie too solid for defeat. Bonds formed cannot be broken. Movement converses, no words to be spoken. Inside you find a deeper